Een NAVO-helikopter heeft een militaire controlepost in het noordwesten van Pakistan beschoten. Daarbij zouden volgens nog onbevestigde berichten acht Pakistanse militairen om het leven zijn gekomen. De NAVO bevestigt dat er een incident bij de grens is geweest en is bezig met het verzamelen van meer informatie. Het treinverkeer rond Utrecht rijdt naar verwachting vanochtend weer volgens de normale dienstregeling. Gisteravond verstoorde een sein- en wisselstoring het treinverkeer. Tussen 7 en 8 konden een uur lang geen treinen van en naar Utrecht rijden. Daarna kwam het treinverkeer weer op gang, maar reizigers hadden vaak meer dan een uur vertraging. Toen besluit het weer, eerst droog, maar later vanuit het noordwesten wat regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Geef dan op giro 999. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Mijn vermogen zit in mijn BV voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 In de zachte ontluiking van de ochtend, krachtige confrontatie met kunstminnende harten. Onze vierde cultureel verrijkend kunstofiel is Henk van Os. Hendrik Willem van Os kwam op 28 februari 1938 ter wereld in de Hansestad Harderwijk. Hij ging naar het gymnasium, studeerde kunstgeschiedenis en promoveerde Koemlaude. Deze hoogleraar, auteur en voormalig directeur van het Rijksmuseum... zal door velen herkend worden als de man die bevlogen... en daarnaast zeer bescheiden de televisieprogramma's... Museumschatten en Beeldenstorm presenteerde. Het Nachtvluchtenteam ziet ernaar uit om samen met hem... onder het vernis van zijn leven en werk te kijken. Goedemorgen en welkom professor dokter Henk van Os. Goedemorgen. Wij zijn... Ongelooflijk blij dat je hier zit. Nadat we ongeveer drie jaar lang, volgens mij, geprobeerd hebben. om je te verleiden. hier te zijn in het gezelschap van twee dames en technicus. In dit geval Joop Scholten. We hebben er lang over gedaan en toch beter. Ja, het vroeg opstaan is een moeilijk iets. Maar het, uh, jullie hebben zo goed vastgehouden dat je, je kon niet anders meer. En bovendien luister ik af en toe als ik te vroeg wakker word. En dus op de een of andere manier hebben we je hart eh, daarvoor al een klein beetje gestolen met het programma. Zo is het. Hoe was het dan, zo vroeg door mij, om uh, ja, kwart voor vijf in dit geval wakker gebeld te worden? Ik was al wakker. Ja, ik hoorde het aan je en je zei het ook. Ja. ja. Henk, wij hebben net even met interesse ook uh, naar uh, de sportjes geluisterd die vooraf gingen aan onze uitzending... En ik lees het ook overal. Bij jou het, het zien en het absorberen... maar in dit geval ook het, het horen... Van, van wat er gebeurt in je omgeving. Dat is een heel belangrijk aspect hè, in jouw leven. Ik, ja, zeker. Maar Ik denk in menig leven. Maar door die kunstgezienis heb je een soort van... Uh, voortdurend visueel uh, op je hoede zijn. Of alert zijn, laat ik het zo zeggen. Dus je ziet... Dat is soms wel eens vermoeiend voor je omgeving, maar je ziet plaatjes. Dus als ik zeg, moet je kijken, dit is net een ruistaal. Of dit lijkt nou precies op een schilderij van de Rafael. Vind ik. Want als je naar een landschap kijkt, naar een landschapsachtergrond. Dat is vervelend, want daardoor maak je overal een soort framing omheen... Maar het heeft ook wel iets dat je steeds alert blijft op uh, visuele ervaringen. En kun je ook buiten die framing naar dingen kijken? Of, of is het nou bijna ja, een is automatisme? Het is bijna een automatisme. Maar soms hebben studenten die beginnen dat voor het eerst te zien. En als je dan met de bus op excursie was... dan zei ze, moet je eens kijken, zeg, dat is net de vroege pintoriekje Kijk." Dat gaat mij te ver. Als je naar buiten kijkt... en nou, je gaat zelfs het landschap dateren alsof het schilderijen zijn. dat heb ik Die behoefte heb ik niet. Dus, dus je kunt voor jezelf ook wel het, het bijna kadreren van, van beelden... kun je uitschakelen. Ja, dat, dat gaat omdat je jezelf anders ergelijk vindt. Maar het is wel zo dat iedereen ziet eigenlijk... wat hij mooi vindt aan het landschap dat komt omdat kunstenaars hem die mogelijkheid hebben gegeven. Dus kunstenaars hebben hem eerst die framing gegeven. En je kunt ook aantonen dat wat mensen zien in het landschap... Uh, dat dat, of zien om hen heen, of zien met mensen... dat het door landschappen die geschilderd zijn en portretten uh, ingegeven is. Dus het is eigenlijk een hele grappige... Uh, relatie. Wij denken dat schilder schilderen wat wij mooi vinden. Maar wij vinden iets mooi omdat het geschilderd is. Ja, dus, is, is dat echt omgekeerd. zo? Ligt het precies andersom? Vaak wel. En dat kun je in een aantal gevallen ook aantonen. En er zijn zelfs 17e eeuwse verhalen over mensen die blij zijn... dat ze aan een schilder kunnen vertellen uh, waar ze net geweest zijn. Het is een verhaal uit het begin van de 17e eeuw van een... Uh, Meneer, die is in de Ardennen geweest en die komt weer terug in Antwerpen... en die gaat een atelier van een schilder binnen. En die schilder schildert en het schilderij staat tussen hem. en de... Vertel, hij zegt, vertel maar. En dan draait hij na een tijdje schilderij en zegt, is het hier? En die man zegt, ja, daar is het. Hoe weet je dat? Ben je daar geweest? Zegt die schilder, nee. Maar jij kan alleen daar maar mooi vinden wat wij eerst in je gelegd hebben. Dat is een verhaal uit 1630. Wat fantastisch. Dus toen mensen wa waren mensen zich al bewust dat landschapsschilderkunst... dat kunstenaars zo'n betekenis kunnen hebben voor jouw liefde voor de natuur. En jij zegt dus, het is eigenlijk andersom. Ze schilderen wat wij mooi vinden... Of We vinden het mooi omdat oh, oh. zij het zo geschilderd hebben. Juist. Maar vinden zij het zelf ook mooi omdat ze het zo geschilderd hebben? Of zijn zij, en dan is dat wel heel erg algemeen... bezig om iets te schilderen waarvan ze denken dat wij het mooi vinden? Dat zou kunnen. Maar je hebt... Misschien kan ik nog een beter voorbeeld nemen. Je kunt laten zien in de manier waarop... Uh, natuurmonumenten of natuurzorgers met de natuur omgaan... dat die maken van de schilderijtjes. En uh, Louise Fresco, die daar veel meer verstand van heeft... en een collega van me is aan de UvA... die heeft daar eens een keer prachtig over geschreven... dat uh, natuurbeheer, dat dat niet zozeer is de natuur zijn gang laten gaan... maar de natuur zo ordenen dat ze op kleine ruisdaaltjes lijken... En je hebt in Engeland zelfs dat ze het landschap van Constable... dus dat is een bepaald landschap ergens in Engeland... dat hebben ze weer teruggebracht in de staat zoals Constable het schilderde. Dus daar is het heel bewust gedaan, zelfs met de naam van de schilder erbij. Kortom, we worden gewoon wat dat betreft massaal voor de gek gehouden. We houden onszelf nou voor de gek gehouden. Het is de werking van kunst. Die vooraf... Het is ook heel logisch, jij vindt kunst mooi... dus kunst leert jou om dingen mooi te vinden. En dan zeg je, oh, wat is dat mooi. Hoe kun je dat zeggen van iets gewoon uit de werkelijkheid? Alleen maar omdat er mechanismes eer zijn aangebracht van mooi vinden. En word je daar ook in getraind om dat mooi te vinden... op die manier wanneer je totaal niet met kunst wordt opgevoed? Want er zijn natuurlijk heel veel... Uh, ...gezinnen waarin kunst helemaal geen rol speelt... ...en waarbinnen je helemaal niet daarmee geconfronteerd wordt... ...gedurende je jeugd. Ik, dat weet ik niet, maar ik geloof het eigenlijk niet. Want je hebt zoveel om je heen aan voorstellingen. Gewoon, hoe wordt een landschap gefotografeerd in een persfoto... ...of hoe wordt een drama uh, weergegeven. Dat kun je gewoon in de krant zien. En dan herken jij dus aan de werkelijkheid... wat eerst vooral door die krantenfoto's uh, in je wordt gelegd. Of je beleeft iets bijzonders aan die werkelijkheid... omdat je dat ergens gezien hebt... en dan kun je dat projecteren op wat je daarna ziet. Ja, dan bedoel je dus te zeggen, Henk van Os... dat, dat we wel worden opgevoed met kijken... En, en inderdaad in ons opnemen en leren kijken en later kun je dat eventueel gebruiken of toepassen... in de manier waarop je kunst beleeft. Want ja. hè, dat, dat moet je kunnen beleven op het moment dat je kunt kijken. Ja, maar het, is zo, het zijn zulke onbewuste processen. Uh, en bij kunstgeschiedenis of bij naar kunst kijken... dan word je, je als je erover nadenkt... heel veel mensen denken daar ook niet over na... maar word, het, word je, je heel bewust... Uh, hoe iets in elkaar zit. Waardoor, dan is de volgende vraag... waardoor vind je dat nou mooi? Nou, dat komt omdat het landschap zo geordend is... dat links, dat heet dan zelfs een repoussoir... een soort van stevig element staat... en dat rechts een, een zicht in de diepte is. En, je kunt daar een regeltjes voor maken. Of je kunt je bewust maken waarom je dat soort ordening zegt... oh, wat een mooi landschap. En die ordening waar jij het dan nu over hebt, is die dan per cultuur nog verschillend waar mensen gevoelig voor zijn en waar niet? Je kunt bijna landschappen dateren aan het soort iets wat je, wat je laat zien. Dus bijvoorbeeld in de romantiek zien landschappen er totaal anders uit dan in de 17e eeuw. Dus dan is die ordening op dat moment ook heel anders? Ja. En, en het soort landschap, dus dan krijg je hoge rotsen, uh, bruisende rivieren. En dat heb je dan uh, bijvoorbeeld wel in de 7e eeuw bij Ruisdaal. Uh, bruisende rivieren. En dat is dan ook een grote voorbeeld. Uh, maar de meeste schilders schilderen an, op een andere manier landschappen. Dus je kunt uh, aan het soort landschap wat geschilderd wordt... Uh, kun je soms uh, gewoon dateren wanneer het geschilderd is... Henk, we hebben het heel erg over zien en, en kijken. Nou heb ik het vermoeden dat jij als klein jongetje... ook al heel erg bezig was met, met kijken en heel veel in je opnemen. Uh, we gaan even namelijk terug in de tijd. Uh, het moment dat je geboren werd. Uh, in wat voor gezin ben jij ter wereld gekomen? Ik ben ter wereld gewoon in het gezin van een apotheker in Harderwijk. En mijn beide ouders waren apotheker. Uh, maar mijn vader is al. Wij zijn al heel vroeg verhuisd. Uh, na, na vier jaar, dus midden in de oorlog. naar Groningen. En daar werd mijn vader. Uh, na de oorlog uh, hoogleraar. in de farmacognosie, in de kruidenleer. Het was dus de. laten we zeggen, botanische kant van, de, uh, van het apothekersvak. Waar je dus de modellen maakt. die daarna chemisch geïmiteerd worden, zal ik maar zeggen. In, uh, medicijnen. Dus dat is een uh, heel erg plantenvak. En mijn vader en mijn moeder waren beide heel erg van kruiden. En er is nog steeds... Zijn oude kruidentuin is nu een hele grote kruidentuin in Buitenpost. Dat is gemusialiseerd. Dus je kunt uh, uh, naar die hele grote kruidentuin... Uh, nog steeds uh, toegaan. Maar vroeger waren dat veldjes die echt geoogst werden... en waar andere experimenten mee werden gedaan. Kun je kun jij je als jongetje nog herinneren... Wat, wat het eerste was wat je bijvoorbeeld geroken hebt? In plaats van het zien even. Een geur, want vaak... De enige, de, de enige geur die ik van mijn vroege jeugd herinner is... de geur van de apotheek. En als je nu ergens in de wereld een apotheek binnenloopt... dan heb je tegenwoordig eh, apotheken die helemaal niet meer ruiken. En dat is eigenlijk zeer teleurstellend. Dat zijn een soort... Eh, ja, dan opeens zijn het een soort middenstandswinkels voor me geworden... die hun betekenis verloren hebben van een soort ja wereld... waarin mensen gezond worden gemaakt of zoiets. Dat, dat, zo, dat had ik het gevoel als ik als kind, als kind in die apotheek van mijn ouders kwam. De, de, um, de gezinssamenstelling, hoe zag die eruit? Want inderdaad, je beide ouders uh, beta-types en later uh, meer in de, in de plantenmedicijnen. Maar uh, de, de rest van de, van de samenstelling van het gezin? Er waren uh, t, twee jongens en twee meisjes. In totaal vier, Ja. ja. En jullie zijn toen verhuisd, toen jij vier was. Wat, wat kun jij je nog herinneren van, van de periode eh, 40-45? Nou, dat zijn uh, natuurlijk vlaarden, want dat was uh, tot mijn zevende levensjaar. Maar het zijn wel flarden die, uh, die je heel goed herinneren. Ik denk dat alle kinderen die de oorlog hebben meegemaakt... hele specifieke uh, herinneringen altijd uh, bewaren bij ons... Uh, wij woonden in Haren bij Groningen. En achter het huis werd een tankgracht gegraven... door krijgsgevangenen, Russische krijgsgevangenen. En uh, die maakte zo van twee stokjes en touwtjes... een mannetje dat zo kon, uh, kon draaien. Een buitenlaartje. Uh, een buitenlaartje, precies. Dat was het. Ja, dat ze vroeger nou, dat in de vorm dus, van aapjes ook. Ja, dat heb ik dus jarenlang... Uh, bewaard, uh, zoiets. Dus dat, en dat was ook zo'n, uh, ja, dat was zo bijzonder. En dat was zoiets wonderlijks met een hele andere wereld. En je herinnert je dingen uit de oorlog uh, van bombardementen en is flink gevochten uh, aan het eind van de oorlog door de Canadezen en de Duitsers, net in het gedeelte waar wij wonen. Dus dat herinner je je ook wel. Toen was ik ook al zeven. En dus die geluiden was... ook? Ja, precies. Dat herinner je ook. Ja. Werd er nog veel gesproken over de oorlog? Nadat die voorbij was. en je ouders uh, verder gingen in de ontwikkeling van hun carrière als apothekers. Werd er daarna nog veel teruggeblikt op die periode? Ja, het was echt je, je referentiekader. Het, het was heel erg bepalend voor dingen. Uh, in welke opzicht, bepalend? Nou, om een voorbeeld te geven. Uh, toen ik een jaar of tien was, of elf... toen ging mijn vader met mij uh, fietsen in Duitsland. En uh, toen kwamen we langs de ene stad in ruïnes na de andere. En daar fietsten we langs en toen kwamen we uiteindelijk in Frankfurt aan. En dat was ook allemaal ruïne. En toen vroeg ik, vader, waarom doet u dit eigenlijk met mij? En waar, wat, wat is hier de bedoeling van? En toen zei hij, ik wou je leren dat er na een oorlog alleen maar slachtoffers zijn. En dat heeft enorme invloed gehad op de manier waarop ik... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, naar Duitsland keek. Uh, dus ik heb eigenlijk nooit goed begrepen hoe je daarna zo'n haat jegens Duitsers... Kon ontwikkelen. En zo in, vooral in mijn generatie van kinderen die helemaal niets met die oorlog te maken hadden gehad. Uh, dat kwam eigenlijk door die uh, fietstocht. Dus het gaf je hoe dan ook een referentiekader mee voor hoe je verder met, zulke, uh, met vijanden omgaat, of met zogenaamde vijanden. Of, uh, voor mij heeft dat heel veel betekend, uh, die fietstocht. Mooi hè, dat je, dat, dat je ook nog letterlijk je kunt herinneren... welke zin je vader exact gebruikt heeft om je dat uit te leggen. Ja, het was ook geen kleinigheid, die zin. Nee, het zegt heel veel. Ja. Het zegt eigenlijk alles. Ja. Voor iemand die die vijf jaar zo heeft meegemaakt... Met, ja. met toen al vier kinderen of waren ze nog niet allemaal uh, geboren? Ze waren nog niet allemaal. Nee, ja. dat... Lijk jij op je vader of lijk je op je moeder? Of ben je een, een, een mooie mix van de beide personen? Dat geloof ik wel, dat laatste. Dat laatste? Ja. Wat heb je van de ene en wat heb je van de ander? Nou, mijn vader was een heel actieve uh, persoon. En mijn moeder daarentegen was een hele meditatieve persoon. En je hebt zo'n mooi onderscheid uh, in de uh, platonistische filosofie... tussen de uh, via contemplativa en de via activa. Nou, die twee mogelijkheden lieten zij wel heel extreem uh, zien. En ik heb van alle twee wat. Het vult elkaar in een relatie natuurlijk wel heel erg mooi aan, toch? Die, die twee... kan, ja. Het kan? Het kan. Ja. Was dat in, in het geval van je ouders niet aan de hand? Uh, niet altijd. Want je zegt het <laughs> zo terughoudend. Nee, nee, maar het kan, ja. Het kan complementair zijn. Ja. En dat kan natuurlijk ook uh, je, dat je steeds bewust bent van grote verschillen. Als, als ouders zijnde of dat jij dat als, dat als kind zelf ook hebt nee, als het eh, ook dat. Maar eh, nou, ik denk iedereen ik denk dat jij dat ook ervaart in je leven. Dat, eh, dat is een tegenstelling eh, waar je zo vaak mee te maken hebt. Dus ik neem zeker aan dat mijn beide ouders... Eh, dat ten opzichte van elkaar hebben ervaren. Wat voor jongetje was jij? Eh, in het... Eh, Even denken hoor. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik was in het begin, geloof ik... Een, een nogal rustig mannetje met af en toe driftbuien. En ik was een onmogelijke puber op de middelbare school in de eerste jaren. Onmogelijk. Ik bleef ook zitten en ik moest bijna van school. En allemaal van dat soort uh, dingen. Heel zwaar voor mijn uh, ouders toen. En... Ja, wat, wat raasde er toen door je heen als, als, als puber, kun je, je dat benoemen? Wat alles had door puber heen raast, ja. ja. Nou, het was vooral het soort puberen wat helemaal irritant is. Zo zwaar in jezelf zitten ook. En dat je dus uh, thuis eigenlijk uh, alles een beetje afweert. Ontoegankelijk ook dus. Ja, heel ontoegankelijk, ja. En daarna, een, uh, toen ging het heel ma veel makkelijker op school. Was er, was er echt een moment van een omslag of, of is dat geleidelijk? Nee, er was echt een omslag. Er was een omslag omdat ik anders van school had gemoeten. En eh, toen kreeg ik een hele erg goede eh, collega van mijn vader. Dat was een hoogleraar Duits. En daar werd ik naartoe gestuurd. Dat ging toen nog zo. En daar werd ik naartoe gestuurd, want dat was dan de laatste redmiddel om met hem... Uh, te kijken wat ik dan uh, moest doen. En hij moest me dus een beetje helpen met, met uh, oude talen en überhaupt een beetje. En toen begon hij me te vragen of ik ook van filosofie hield. Nou was het heel toevallig zo dat ik daarvan hield. En toen, uh, toen vroeg hij wat is dan uh, de filosoof waar je het meest van houdt. En toen had ik het lef om op mijn 16 te zeggen Schopenhauer nou bleek hij de Schopenhauer-kenner van Nederland te zijn, die professor. Dus het was dolvermakelijk. En toen zegt hij, weet je wat, als jij nou zorgt dat je met Pasen... geen onvoldoendes meer hebt op, de, op je rapport, dan praten wij elke week over Schopenhauer. En het was zo op mijn eergevoel gewerkt. Dat maakte me als het ware wakker. Ik weet, ik weet nog heel goed. En... Toen was met Pasen, had ik toen kreeg ik enorm op de meter van de rector. Want ik had geen onvoldoendes meer. Dat dat kon, dat hadden ze niet verwacht. En ik praatte met uh, professor van Stockholm over Schopenhauer. Mooi, mooi eigenlijk. Hoe, hoe een ontmoeting, waar waarschijnlijk je vader voor gezorgd heeft... Ja. Hoe die jou heeft doen ontluiken. Eén ontmoeting, waar dan natuurlijk heel veel uit voortgekomen is. Maar het is een... Ik kan het in, in opvoeding, en zo heb ik niet zo goed gekund. Maar het is een geweldig iets als je iemand op zijn eergevoel kunt werken. En dat je dat bij kinderen ontdekt. Hoe je dat uh, eventueel tot stand zou kunnen brengen. Want hij werkte gewoon op mijn eergevoel. En uh, hij liet mij gewoon het werk doen. En hij wist dat zal wel lukken. Hoe bedoel je met ik heb dat in opvoeding niet goed kunnen nou, doen? Je moet dan echt kinderen of bijvoorbeeld studenten... Uh, die een probleem hebben, die moet je niet alleen maar zeggen... doe dat nou maar, uh, of kan ik je helpen met wat je doet... maar je kunt er ook net naast gaan zitten, zoals die meneer uh, Neten zegt... nou, als jij dat nou goed doet, dan heb je eigenlijk gezin, maar doe dat nou, dan gaan wij iets leukers doen. En dat is wel heel geraffineerd. Waardoor je het kind of de student uiteindelijk zelf... Inderdaad, zoals je zegt, het werk laat verrichten. Ja. ja. En je ziet bij studenten heel vaak dat ze, vooral bij goede studenten, dat ze zo fanatiek zijn eh, dat ze daardoor niet zo goed meer worden. Omdat ze er zo in zitten dat ze niet even afstand kunnen nemen tot een probleem waar ze mee bezig zijn. Zodat ze dat probleem in zijn geheel overzien. En ze zitten met de vroeten en dingen na te kijken. En dingen, dus eh, ik beveel altijd heel erg strandwandelingen aan als verplicht onderdeel van een dissertatie schrijven of zo. En dat je dus even denkt, waar ben ik mee bezig? En dat is vaak het meest vruchtbare moment... om echt iets moois tot stand te brengen. Henk van Os, jij hebt in je hele leven al heel veel moois tot stand gebracht. Kunnen we wel zeggen. Maar ergens ligt daarvan ook weer de kiem. Uh, dat kunstminnend hart wat in jou klopt... dat moet als kind waarschijnlijk al aanwezig geweest zijn. Wat is het moment geweest waarop jij wist... daar ga ik mijn beroep van maken. Ik ga kunstgeschiedenis studeren... en welke kant het dan opgaat, maar ik, ik pak dat vast... en daar ga ik mee het leven in. Nou, een van die problemen van die puberteit was... Uh, dat ik dat al op mijn dertiende wou. En dat er geen sprake van was uh, dat ik dat mocht studeren. Beta-ouders en dan een kind dat kunstgeschiedenis gaat studeren. Uh, kunstgeschiedenis was toen een zaak van uh, freules en... Uh, rijke jongelui met ooms met een zilvercollectie, zal ik maar zeggen... om dat heel eenvoudig te houden. En, en net toen ik begon te studeren, toen werd dat een beetje anders. Toen kwamen er ook eh, nou, gewone eh, personen die, die kozen voor kunstgeschiedenis... en enkele mannen. Maar de mannen die in mijn jaar aankwamen, in 1957... Uh, ik denk dat ik nog alle namen van alle mannen in Nederland... die in 57 met kunstdienst want die ken ik nog wel. Dat waren er namelijk zo weinig. Dat kwam heel weinig voor. En uh, dat, ja, dan was je geen uh, flinke jongen... die aan de opbouw van Nederland ook maar minimaal een bijdrage kon leveren. En deed gewoon wat je zelf leuk vond. Terwijl je daarnaast wel een, een, een, een beetje... Een... Macho-achtig met sport bezig was. Basketbal en, en kogels of stoten of hoe het ook heet. Kogels, ja, ik, ik, ik, ik vond sport heel erg leuk. volleybal en tennis vooral. Maar dat vonden dan ook meestal de kunsthistorici uh, of de cultuurliefhebbers in onze klas. Die waren er echt. En die zaten bijvoorbeeld achter mij. Die vonden de combinatie van. Uh, sport en cultuur, dat kon je, ik kon niet een sportmens en een cultuurmens tegelijk willen zijn. Dus ze vonden mij altijd een beetje verdacht. Dat is toch een beetje een sportprolletje eigenlijk. En uiteindelijk heb je bewezen dat het een dat meer een dan vruchtbare was. combinatie is. Ja, ja toch? Ja. ja. Wij gaan altijd, uh, Henk van Os, in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een historisch fragment uitgezonden op de geboortedag van onze gast. En in jouw geval was dat 28 februari 1938. Nou hebben wij inderdaad uit februari 1938 een fragment gevonden. Niet precies op jouw geboortedag, maar zo fantastisch voor jouw uh, kunstminnend hart, noem ik het nog maar even. Het is uitgezonden op in dit geval 12 februari, dus je zat nog even in uh, moeders buik. En het is een heel kort interview... althans dat wat er van bewaard is gebleven... met de kunstschilder Willem van Konijnenburg. Inderdaad uitgezonden dus in 1938. We gaan even terug naar die tijd. Het is een bijdrage van de avro. We wachten even op het historisch fragment. Meneer, wanneer u mij die vraag gedaan had... 40 jaar geleden... Toen de Haarse school, het zogenaamde impressionisme, zich door het gehele land liet gelden, had mijn antwoord misschien kunnen zijn, omdat ik enigszins anders aangelegd was als de kunstomgeving waarin ik opgegroeid ben, ontkennend. Maar thans, nu er in die zin geen bepaalde overheersende school meer bestaat, de kunst dus niet meer van één centrum uitgekarakteriseerd wordt, ...moet uw vraag beantwoord worden door te zeggen... ...een Nederlands die in Den Haag woont. En u woont niet alleen in Den Haag, maar u werkt ook heel veel in Den Haag. En van uw vele werk zult u misschien het ene meer waarderen dan het ander. Is er bepaald werk dat u zelf het beste? Mag? Wanneer men een werk ziet op zijn bestemming... ...en tegelijkertijd denkt aan de omstandigheden waaronder het gemaakt is... ...en daartussen in een harmonie een eenheid gewaar wordt, dan zal daarvan zelf uit voortvloeien een gelijke waardering voor allen. Maar mag ik u een andere vraag nog stellen? Wat denkt u, die zoveel gemaakt heeft en wie veel werkt, staat ook veel bloot aan kritiek, wat denkt u over het algemeen van de kritiek? De kritiek in het leven is waardevol. Dat ervaar ik elke dag omdat ik dagelijks met een strengste criticus omga, namelijk met mezelf. Oh, ja, maar ik bedoel nu eigenlijk meer, ik zou zeggen, de officiële kritiek, de andere dus. De criticus in mezelf geeft mij zoveel werk... dat ik niet veel tijd heb om over anderen te denken. <lacht> Henk, van echt... als en ik liggen hier eigenlijk een beetje dubbel. Nou ja, maar het is ook... Prachtig, Het is echt prachtig en het is bijzonder dat je dat uh, hier ter beschikking hebt. Want ik denk dat uh, Konijnenburg is nou een kunstenaar waar best veel over uh, gewerkt wordt. En dat dat een enorme bijdrage is. En ik heb nooit eraan gedacht dat zo iemand ook interviews uh, zou kunnen hebben gegeven. En dat die interviews bewaard zijn. Het is ongelooflijk. Prachtig, hè? Maar ook... Uh, dat Nederlands dat die man gebruikt, dat kun je meteen in een boek zetten. Er is, is werkelijk geen woord mis. En elke dag en zo, dat soort voorname zelfverzekerde Nederlands. Dat bestaat helemaal niet meer. En niet alleen maar het zelfverzekerde Nederlands, maar ook inhoudelijk... dat, dat de enige criticus waar hij eigenlijk naar luistert, dat is hij zelf. Ja, dat is ook buitengewoon sterk. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Het, het, uh, ja, je zou gewoon even op zoek kunnen gaan in het Nederlandse archief voor beeld en geluid naar uh, interviews met voor, uh, met uh, schilders. Ja, ja, het, het staat dan op hele oude banden. Dat moet dan overgespeeld worden natuurlijk, zodat het. Ja. Nou, nu uh, is bijvoorbeeld een hele mooie tentoonstelling van Jan Sluiters in uh, in Laren in het Zingermuseum. En ik uh, bedacht dat uh, toen Konijnenburg aan het woord was, dat het heel waarschijnlijk is dat er ook allerlei interviews met Jan Sluiters ergens bewaard worden. Maar ik weet niet of het er ooit naar gekeken is. Ik zal, speciaal voor jou, zal ik, uh, op zoek gaan. Want wij zijn hier bij Nachtvluchten op Radio 1... van Omroep Max natuurlijk nergens uh, te beroerd voor. Dus ik, ik zal eens op zoek gaan. En uh, ik kan je erbij zeggen, we hebben deze apart ook op cd voor je. Wat leuk. Vind het kan geen toeval zijn, hè, Henk van Os. dat uh, dit fragment is uitgezonden in jouw geboortemaand 1938. Wat ook geen toeval is... Is dat hij overleden is op 28 februari 1943, op jouw vijfde verjaardag? Geloof jij in, in zoiets als het heeft zo moeten zijn, of, of een soort programma, wat, wat, wat, wat gewoon voor ons mensen al bestaat, en, en, en wat wij gewoon gedurende onze levensreis aflopen, totdat het voorbij is? Ik ga je waarschijnlijk heel erg teleurstellen, maar daar geloof ik niet in. Nee. En ik denk dat dat komt omdat uh, in mijn leven incidenten... zo'n enorm grote rol hebben gespeeld. Uh, dat je uh, juist heel erg veel moeite hebt gehad... en ook wel verdriet om af te leren om in scenario's te denken. Dat lukt mij niet helemaal maar om eigenlijk meer te beseffen dat je machteloos bent... ten opzichte van heel veel dingen die er gebeuren. Bij een scenario heb je toch nog altijd het gevoel uh, dat er een regie is. Al is hij er niet van jou, dan is hij wel van iemand anders. En uh, dat is een comfortabel idee. Maar ik heb de, de, dat comfortabele... Dat, dat, de, de, ik geloof niet dat dat, uh, dat, dat de werkelijkheid is. Normaal gesproken zou ik dan natuurlijk nu gaan vragen naar de incidenten... maar dat betreft dingen waar je zelf van zegt... daar ga ik liever niet uitgebreid op in, toch? Nee, dat klopt. Maar ik kan dus wel zeggen... dat mij dat ertoe heeft gebracht om, uh, om te beseffen... dat je ten opzichte van alles wat er gebeurt uh, in de wereld... Dat je, uh, dat je beter in absurditeit kunt geloven dan in een soort van uh, ratio die aan de gebeurtenissen ter grondslag ligt. Maar had je daarvoor die incidenten dan wel het gevoel... dat er een, een laten we zeggen, algemeen idee was... of een god die die dingen aanstuurde? Hetgeen je nou, daarna hebt ben... losgelaten? Ja, je doet het niet zo bewust. Ik ben uh, protestants opgevoed. Uh, en als je jaar of tien of elf bent, dan ga je er wel van uit... Uh, dat er een hoge bestiering is, uh, uh, zoals het dan heet, van het leven. Of van jouw leven. Maar dat ben ik, uh, dat ben ik kwijtgeraakt, ja. Je was ook heel nieuwsgierig, volgens mij, naar de Jezuïten, heb ik ergens gelezen. Dus, dus het ietsje theatralere, met, met meer, ja, meer ja, ritueel en, en Ja, ja, uh, zoals het in, in het Engels heet, smells and bells. Uh, dat vind ik uh, geweldig aan, aan godsdienst. Ik ga ook, uh, ondanks het feit dat ik niet aan de, dat soort hogere bestiering geloof, ga ik wel naar de kerk. En uh, ik ben Anglikaan geworden, uh, dus daar, daar, daar is ritueel. Uh, een essentieel element van het uh, geloofsleven. Dus dat vond ik mooi. En als jongetje, we, we woonden naast de Jezuïtencollege. En in principe was dat nog de tijd dat protestanten en katholieken... het niet met elkaar hadden, zal ik maar zeggen. Dat je ook niet in een Rooms winkel mocht kopen als protestants jongetje. Wat lastig was, want de meeste leuke winkels waren rooms. Dus dat was een probleem. Maar, uh, dat was het, maar het intrigeerde mij ook al daarom heel erg. Maar vooral ook omdat ze processies hadden op, uh, rondom een kapelletje. Uh, wat er was. En dat grenzen net aan onze moestuin. Dus dan ging ik in een greppeltje liggen kijken hoe indrukwekkend een processie was. Nee, een religieus ritueel, dat, uh, dat vind ik uh, heel erg. Spannend. En volgens mij heb je ook zelf geprobeerd over het water te lopen. Hoe weet je dat? Ja, wij doen wel wat aan research. <lacht> Barbara Albert, eh, onder meer, co-pilot hier bij uh, Nachtig. Okay. Ja, dat heb ik heb een keer een natte voet gehaald in het uh, noord ja. Vanuit dat, we, toen was ik was een klein jongetje. Je was zo overtuigd van het feit dat dat. Ja. echt was en dat dat echt kon. Dat het echt kon en als, het even, dat als je goed in orde was... goed op geloof was... dat je dan, net zoals Peters, dat moest kunnen. En, en, en had je toen het gevoel dat je zelf faalde... of was het het moment waarop je dacht... nou, er is dus geen bal van waar? Nee, dat laatste zeker niet. Ik begreep het niet zo goed... Ik vind, ik vind het ontroerend en aandoenlijk. Ja, echt. Even nog terug op dat, dat, um, dat scenario waar eventueel een regie in zit... waar je helemaal niet in gelooft. Reïncarnatie, dus, dus dat wij terugkomen of dat onze energie ergens bewaard blijft... waardoor er nog misschien een lichtelijke vorm van bewustzijn is... met wat je was of geweest bent. Zijn nee. dat dingen waar je in gelooft of ook helemaal niet? Nee, ik heb er niks aan, dus dan geloof je het ook niet. Ik geloof dat je het echt zo moet zeggen. Nee, het speelt geen enkele rol in mijn, in mijn leven. En ik zou niet weten hoe het wel een rol zou kunnen spelen. Zover ben ik, staat het van me af. En ben jij bang voor de dood? Jij bent nu 73. We gaan ervan uit dat je nog zo'n zo slordige 20 jaar meegaat. Heb jij goede genen? Uh, ja. Dat is fijn, want hoe oud zijn jouw ouders geworden... Uh, die zijn in de 80 en in de 90 geworden. Ja, dus daar zit wel een, een mooie kans. Ja. En dan, stel na 20 jaar, ben jij bang voor de dood of heb je je verzoend met het gegeven, het lichaam houdt op en daarna is er ook niks? Nou, ik weet natuurlijk niet hoe het gaat uh, als je uh, stervende bent, maar uh, nu zou ik denken dat ik daar niet bang voor ben. Nee niet speciaal. Uh, ik ben bang voor pijn, maar niet voor doodgaan, geloof ik. Wat ik er zo ontzettend jammer aan vind, dat daar sta ik de laatste tijd steeds vaker bij stil op de een of andere manier. Dat is dat er zoveel kennis verdwijnt. Hè? Ik, ik lees wat jij vanaf uh, even kijken 1957 eindexamen gymnasium. Nou, als we dan eindigen in 2011. Wat jij allemaal gedaan hebt en, en wat je allemaal aan kennis en wetenschap... En, en de daarbij behorende emotie vergaard hebt... dat dat dan straks weg is, dat, dat vind ik zo alarmerend bijna. Sta je daar wel eens bij stil dat, dat het dan allemaal uit je handen valt en weg is? Nou, niet zozeer dat ik daar een rol in heb, maar wel dat er dus... kennis verloren gaat door allerlei omstandigheden. Ik heb een vriend en die maakt de grote... Latijnse grammatica in heel veel delen, die me in, werkt in Oxford veel. En die vertelde eens een keer dat als die grammatica klaar is... en dat, is, dat, duurt, dat duurt al eindeloos... dan is er niemand meer die die grammatica gebruiken kan. Uh, omdat uh, la, de studie Latijn, die is zo vereenvoudigd... dat kan ook niet anders, omdat je op school, op gymnasia... veel minder Latijn hebt. Dus nu moet in de academische studie als het ware ingehaald worden, wat vroeger op school al gebeurde. Zo ongeveer legde hij dat uit. En dat betekent dus dat het moment dat je zo'n meerdelige grammatica... echt nodig hebt en niet een eenvoudige, dat dat moment niet meer aanbreekt. Dus dan staan er die delen en dan is er waarschijnlijk niemand meer... die het gebruiken kan in een jongere generatie. Dus dat, dat zulke dingen, dat vind ik wel uh, beklemmend. Wat ik ook beklemmend vind, is dat... Uh, studenten uh, alleen nog bij Engels als vreemde taal. Uh, kunnen niet alle studenten, maar veel studenten. betekent dus dat ik voor college. bij alles moet kijken. Ik ga nu over Duitse kunst college geven. Maar er zijn dus heel veel studenten die geen Duits meer lezen. Dus dan moet je kijken of er wel een Engelse vertaling van dat boek is. Uh, over Duitse kunst. En dat is wel. dat, dat vind ik wel een schokkende ervaring eigenlijk, dat er dat kennis afneemt. Er neemt natuurlijk ook ergens kennis toe, iets wat mij ontgaat. En er zijn mensen die dingen kunnen waar ik niet van gedroomd heb. Al was het alleen maar het hanteren van computers. Uh, dus het is niet dat het allemaal slecht en verderfelijk is... maar dat jouw soort kennis, uh, dat die dus duidelijk afneemt. En dat er ergens anders, waarschijnlijk een nieuw reservoir... aan kennis bij mensen ontstaat. Betekent dat dan ook dat... Aan kunst een houdbaarheidsdatum zit. Nou, dat is de wonderlijke capaciteit van uh, kunst. Uh, dat er kunstwerken zijn die, dus, uh, hun eigen tijd transcenderen. Uh, en dat er ook van kunstenaars. Uh, die zijn een tijd weer weg en dan komt de waardering weer op. Er zijn maar heel weinig kunstenaars uit het verleden... die altijd de top hebben. Want ik geloof dat Raphaël de enige kunstenaar is waar dat bij is geweest. Bij Rembrandt die is ook naar beneden en omhoog. En dan zie je echt een conjunctuur in, in de waardering voor Rembrandt. Maar kunst in het algemeen gesproken heeft de mogelijkheid om... Uh, Jij ja, heeft de mogelijkheid om de tijd te transcenderen. Hebben we het dan ook over moderne kunst anno nu? Want ik heb het gevoel dat dat vaak vluchtiger is... en dat dat minder overlevingskansen heeft... dan uh, bijvoorbeeld de middeleeuwse kunst. Dat weet ik niet. Ik denk, het niet. Ik denk dat, we, dat je dat altijd denkt met kunst uit je eigen tijd. Uh, of altijd, maar uh, dat, dat, uh, dan is het nog niet uitgeselecteerd. Want van kunst, als je daarna gaat dat bijvoorbeeld van ik werkte over alterstukken uit de 14e en 15e eeuw. daar is nog niet, ik geloof, daar is nog geen 25% van bewaard gebleven, zoiets. en dan meestal nog in fragmenten ook, die wij moeten reconstrueren tot het is uitgezaagd en verspreid. Eén alterstuk is over twintig verzamelingen verspreid soms. dus dat is allemaal weg. maar wat bewaard blijft is vaak wel wat toen al het mooiste gevonden werd. Dus dat, uh... dat is dan heel bijzonder. Dat, dat het erop lijkt alsof die smaak en de beleving van het kijken naar zo'n schilderij. dus in de loop van die nou, eeuwen in dit geval niet verandert. Niet lijkt te veranderen. Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat die kunstwerken in de tijd zelf al zo'n aura hadden. Uh, dat mensen er wat voorzichtiger. Uh, mee omsprongen. Zoiets moet het zijn geweest, dat het je eigen tijd doorstaat. Maar weet je wat, wat je in je eigen leven ziet als je ouder wordt? Dat de kunst van de generatie net voor jou... die wordt weggegooid, op grote schaal. Je had bijvoorbeeld in mijn jeugd, was de moderne kunst... waar alle Nederlandse grote museumdirecteuren achteraan liepen... Uh, Edouard de Wilde, Wimberen en al die mensen die net iets ouder zijn dan ik, dat was de kunst van Frankrijk toen in die tijd. École de Paris. Manager, Bazaine, Bichère. Uh, die kunst die is op grote schaal weggegooid. De, uh, de, en nu is er weer een herwaardering voor die kunstenaars gekomen. Net de laatste vijf jaar of zo, vijf, zes jaar. En nu ontdekt men dat er heel veel weg is al. He, dus dat, dat is een heel rare uh, verandering. Maar in het algemeen zie je dat kunst van uh, de generatie... die zich af wil zetten tegen de vorige... dat als die aan de macht komen, dan gaat dus die kunst van die vorige generatie... Die, die zijn het slechtst daarvoor, die mensen. Die hebben zich altijd afgezet tegen huisjes en boompjes schilderen. Als het abstracte kunst is. Dus dan gaan de huisjes en boompjes schilderijen. Die, die hebben het zwaar te verduren. Je, je, je gebruikt letterlijk, Henk van Os, hier bij ons de gast op Radio 1 bij Nachtlucht. En de woorden aan de macht komen. Volgens mij heb jij een ontzettende hekel aan machtsverhoudingen. Terwijl ja. dat dus in de kunstwereld blijkbaar toch ook aan de hand is. Ja, dit zijn geen machtsverhoudingen. Ik heb een hekel aan uh, te evidente machtsuitoefening. Dat is absoluut waar. En ik denk dat... Ja, als je opgevoed bent in, in een wetenschap... Uh, dat heel veel mensen dat uh, zouden hebben. En dus als, als iemand zegt, en zo moet het... Uh, dan denk jij natuurlijk automatisch zou dat echt wel zo zijn. En dan denk ik niet, oh ja... Dat leer je gewoon. Dus als er een boek komt waarin... Er, zo moet je naar de kunst van de 15e eeuw kijken. Dan denk: je, Nou, dat valt wel mee of tegen. Daar ga je niet makkelijk in mee. Zij het zo overtuigend gebracht wordt... dat je er tien jaar helemaal in gelooft. En, en de creatieve macht die dus gegrepen wordt... waardoor anderen uh, moeten, moeten vechten voor hun plek... dat is een heel ander type macht, bedoel je? Ja, want het is ook een authentiek gevoel dat wat daar, uh, wat daar voor jou kwam... Dat dat, uh, ja, dat dat eigenlijk niet zoveel betekenis heeft. En dat jij nu wel eens zult laten zien waar kunst echt over gaat. Nou, Cobra Groep in, in, in Nederland die heeft natuurlijk ervoor gezorgd... dat heel veel huisje, tuintje, boompje schilderijen... dat die uh, minder interessant gevonden werden. Ja, en ik... Uh... Ik kan me ook wel voorstellen dat er kunstenaars uit diezelfde tijd zijn geweest die redelijk bitter waren over het feit dat ze daar niet uh, toegelaten werden ja. in dat kringetje. En die kunstenaars zijn nu dood. En die zijn dood, ja. En nou, nou weet je wat een heel mooi voorbeeld is, uh, die was niet verbitterd, ge geloof ik, Mankes. Mankes is nou een schilder die niet meer te betalen is. Van die kleine schilderijtjes die in Friesland in het Veengebied werden geschilderd. En met geitjes en, en, en schaapjes. Die is nu. Ongelooflijk populair, dus niet meer te betalen. Nou, die, die schilderijtjes, die, dat, was, dat was gewoon, ja, waren aardige plaatjes in, in mijn jeugd. Dat, daar keek je met de enige vertedering naar en dat was het. Henk van Os, jij bent gelukkig tijdens je leven al ongelooflijk populair. En dat, dat, dat zul je over twintig jaar nadat je naar de eeuwige jachtvelden bent vertrokken, ook nog wel blijven. Want ook jij laat van alles achter. Uh, ik heb nu in mijn handen hetgeen in september van dit jaar is verschenen. En uh, dat is een boekje getiteld, ik noem het boekje, want het is klein. Prachtig gedrukt overigens. Kijk nou eens. Verschenen bij uitgeverij Balans. En ik ga meteen de luisteraar oproepen om naar onze site te gaan, nachtvluchten.fm. Want wij hebben daar een prijsvraag op gezet. Want Uitgeverij Balans heeft drie exemplaren ter beschikking gesteld. Van kijk nou eens. Van professor dr Henk van Os dus. En daarvoor moet u een vraag beantwoorden. Wilt u kans maken op een van die exemplaren. De vraag is de volgende. De heer van Os heeft een voorliefde voor een populaire Toscaanse stad. Deze stad is onder meer bekend om zijn schelpvormige stadsplein... Welke middeleeuwse stad is dat? Dus ga naar onze site nachtvluchten.fm en klik op prijsvraag Henk van Os. U kunt uw antwoord ook opsturen naar postbus 518, nachtvluchten dus bij Max, 1200, Alfa Mike in Hilversum. Dus nog één keer de vraag. De heer van Os heeft een voorliefde voor een populaire Toscaanse stad. Je bent daar in je jeugd geweest, hè? En je kwam daar aan en het leek erop alsof je thuis kwam terwijl je er nog nooit geweest was. Mooi gezegd. Zo was het, ja. Welke stad zou dit zijn? Een schelpvormig stadsplein, dat helpt u misschien. En dat kunt u dus ook schrijven naar Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Henk, ik zag je al op de horloge kijken. Het is negen uh, minuten voor zeven. Het gaat altijd heel erg snel. Dat boekje Kijk Nou Eens, dat is op een hele bijzondere manier ontstaan. Het zijn, het zijn een soort, Ja, jij hebt er een heel mooi woord voor, rariore... Ofwel Curiosa, kortom, hele vreemde kunstwerken... die je bij elkaar verzameld hebt. Ja, Balans bestaat 25 jaar... en die heeft een aantal van zijn auteurs gevraagd... om uh, zo'n boekje te maken. En nou, de, nou vind ik gelegenheidsproza dat vind ik ontzettend moeilijk. Uh, dus daar had ik totaal geen zin in. En ik had toevallig mijn la openstaan met mappen... Uh, die heb ik al vanaf mijn dertiende met de, eerst heette ze Variaan toen, inderdaad toen ik een snopje werd uh, op school heette ze Rariora. en nou heet het gewoon nog te publiceren en daar stop ik allemaal dingen in van, die ga ik nog eens een keer uh, onderzoeken of daar ga ik mee verder en ik dacht weet je wat, dat zal er toch niet meer van komen ik doe ze allemaal weg en uh, in dat ene kleine boekje. En ik vertel alleen maar, ik zoek er niks over uit. Ik vertel wat ik ervan weet. En waarom ik dat zo leuk vind om uh, zo lang te bewaren. Sommige heb ik van mijn dertiende af aan uh, bewaard. Zoals een schilderij van uh, de surrealistische schilder Marc Riet. En uh, de, nou, dat staat niet allemaal bij elkaar in dat boekje. En toen ik ermee bezig was, had ik er zo'n lol in om gewoon maar lekker wat te schrijven, in plaats van verdurend met dikke boeken erbij en uitzoeken. En dat was helemaal niet nodig. En jij gaat mij nu dus ook echt vertellen dat je die mappen vervolgens ook werkelijk hebt weggegooid? Dat zal toch niet? Uh, die mappen, die zijn er niet meer. Ja, want ik heb nog wel de foto's... Mijn, want ik heb een reproductiecollectie. Die heb ik nou netjes in de reproductiecollectie teruggezet. Of gezet. Die had ik vroeger altijd uitgelaten... omdat ik er dan iets mee wou. Maar nu heb ik gedaan, nu heb ik gedaan wat ik er mee wou. En het is inderdaad een heel mooi boekje geworden. Prachtig drukwerk. Welke is jouw favoriet? Is dat die van Marguerite, Moes, Solini en Hitler op de hak willen nemen? Ja, dat dacht ik allemaal toen. Ja. Maar, maar dit is de, een trein die uit de schoorste Mantel komt. Lokomotief, uh, ja. Uh, vol op stoom. Uh, en dat vond ik zo maf schilderij. Dat heb ik, uh, dat, dat is de, die is nu de enige die ik vanaf mijn dertiende heb bewaard. Want toen zat het er al in. Je mocht toen nog geen kunstgeschiedenis gaan studeren... vanwege je twee apothekersouders, Zullen we maar zeggen. En ja, toch... maar ik, ik verzamelde wel reproducties. En dat was ook wel heel erg door hen gestimuleerd. Maar ze hadden nooit in de gaten gehad dat ik... dat echt wil doen voor mijn beroep, zal ik maar zeggen. Mijn favoriet in dit boekje is... daar waar het kindje Jezus, zoals wij dat dan... Uh, katholieken noemen wij het kindje Jezus... Uh, een flink pak slaag krijgt. Ja, dat is een ander surrealistisch schilderij van Max Ernst. Dat is in Keulen, in het museum Ludwig. Dat is een ongelooflijk schilderij. Dat, uh, het kind is krijgt echt flink op zijn billen. En de vraag is, waar komt dat vandaan? En ik heb, denk ik, gevonden waar Max Ernst uh, dat vandaan heeft. Het komt van 16- en 15-eeuwse schilderijen... die hij verkeerd interpreteert. Ja, vervolgens zijn er weer twee andere schilderijen... inderdaad die je hebt ja. opgenomen, waar je ook op dezelfde manier de hand van Maria ziet... maar waarbij je die op handen zijnde slag tegen de billen... eigenlijk niet echt in kunt zien, maar ook misschien een beetje wel. Ja, precies. Ook wel. En dat deed hij dus. Dat vond ja. hij leuk. Daar dacht hij opeens aan dat dat spannend was. Henk van Os, waar ben jij over tien jaar? Heb je daar enig idee van? Volente bood ik dan in Amsterdam en uh, ben ik ook wel op een plek buiten Amsterdam. En misschien ga ik nog wel eens op reis naar Italië bijvoorbeeld, of naar Duitsland. Of, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed, dat hangt zo af van je lichamelijke conditie. Want ik wou zeggen naar Amerika, want daar heb ik veel gedoseerd. En uh, daar, daar is het ook heel erg mooie natuur als we het daar dan toch over hebben gehad. Dus dat, maar ik weet helemaal niet of ik dan nog uh, lange vliegreizen kan maken over tien jaar. Dus dat moeten we even afwachten. Maar als geest en lichaam het aan zouden kunnen, dan ben je nog veel op reis. Ben je dan ook nog les aan het geven? Of zeg je, nou, dat laat ik op een bepaald moment aan de jongere garde over? Nou, ik geef nu college voor uh, zo'n 700 mensen nog steeds in februari. Uh, dat zal ik dan vast en zeker niet meer doen. En ik weet ook, die colleges die gaan altijd over andere onderwerpen. Je bent ook één keer uitgepraat gewoon. Ik denk dat Henk van Os nooit is uitgepraat. Als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. In ieder geval was hier bij Radio 1 uh, uh, in het programma Nachtvluchten... het uur al veel te kort. Henk, ik heb hier een doosje vol geluk. En dat is uit handgeschept papier. Daarin zaten voorheen ruim 200 rolletjes en op elk rolletje staat een spreuk, een geluksspreuk... maar inmiddels zijn het er veel minder geworden. En op goed geluk mag jij met het pincet één rolletje eruit halen... en op dat rolletje staat dan jouw geluk. En dan moeten we maar even kijken hoe het uitvalt... of het je geluk is voor de rest van het weekend of de rest van je leven. Ik ga inmiddels even afkondigen, want nachtvluchten is voorbij... Uh, van Max, we zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 26 november... en ik was in dit laatste uur in gesprek met voormalig museumdirecteur... en kunsthistoricus Henk van Os. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm. Volgende week schuif we aan in een kort themaatje getiteld... duo sportivo de Olympisch roeikampioenen Nico Rings en Ronald Florijn. De techniek was in handen van Joop Scholten, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nachtvluchten.fm, daar kunt u uw reacties kwijt. En het laatste woord is aan Henk van Os met zijn spreuk onderneem iets dat je geen kans van slagen geeft. Is dat mogelijk in jouw leven, Henk? Ik vind het een ontzettend leuk spreuk. Hij is heel mooi. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan.